Gebonden. Altijd eerst met de informatie uit je eigen streek. Presentatie Erik van Vliet. Een spirituele ontdekkingsreis met als middelpunt het enneagram. Zowel het procesmodel als de typologieën. Ik heb de telefoon Joop Verhagen. Joop Verhagen, goedenavond. Ja. Uh, kunstenaar Joop Verhagen, maar jij doet veel meer hè. Uh, uh, ja, je verbeterde me net al hè? Het is een enneagram. Kun je misschien uitleggen wat dat is? Fix. Van 9. Dus dat is de Griekse benaming van het nummer 9. Ennea en en ja betekent in het Griekse 9. Oké. Okay. Er zijn 9 wegen in het leven. Ja. Wat is dat dan? Uh, dat enneagram? Uh, wat, uh, wat, gram uh, Wat voor uh, wijze is dat? Heerlijk, als jij nou jouw, jouw geboortedatum heet, dan weet ik jouw levensweg. Ik je getal van de negen. Oké, okay, ja, maar ik weet niet of ik dat wil weten. Is het dan niet eng? Ik zal even mijn geboortedatum noemen. Dat is 3001-1967. Dat no, is niet eng hoor. Dat is eng. Ja. Waterman, hè? Ja, dat klopt. Ik ben Waterman, dat klopt. 67 is de geit, hè? Ja, dat klopt ook. Chinese astrologie ben jij geit. 3 plus 1 is 4, plus 1 is 5, plus 9 is 14, plus 6 is 20. 27. Dat is wel grappig, hè? Hetzelfde getal als ik. Wat uh, wil dat zeggen dan, het, ge het, uh, het, uh, het getal 27? Yve, voor het hele leven wil je zeggen. Dat je je eigen nergens aan moet hechten. Je moet je nergens mee identificeren, jij in je leven, als je negen hebt als levensweg. Oké. Okay. Want uh, je hebt er nog wel van dat je wel een beetje veel lol maakt. Jouw levensweg is gewoon van je hebt te veel lol gemaakt en je hebt te veel in je hoofd gezeten. Ja. Oh, zo. Kijk wat dit jaar is: 3 plus 3. Ach, klopt maar, klopt, die hebben een lekker jaar achter de rug. hè? Ik heb wel een lekker jaar achter de rug, dat klopt ja. Dus die geit, die 7, bij de Chinezen. Ja, zo'n jaar heb je ook achter de Je hebt inderdaad veel mogelijkheden gecreëerd voor jezelf. Je hebt echt wel een beetje een vlinderig gedrag gehad dit jaar. Ja, uh, dat wel. Maar ik ben het met één ding niet eens. U zegt dat ik mij niet moet hechten, maar ik hecht mij juist heel graag, graag met, uh, ja, met uh, mijn leven zoals ik het nu heb. Dat dacht ik ook wel dat het goed gaat met jou, ja. Ja. Maar ja, je zal toch wel je lesje krijgen in het leven. Zo simpel is het. Ja. En dat is niet verkeerd. Bedoeld hoor. Je zit in het systeem. En of je dat systeem nou God noemt of Allah of boeddha dat maakt niet uit. Het is een systeem. Ja. En in het systeem heb jij, alles heb ik opgeteld, 27, dat is een 9. En een 9, die wordt het op een gegeven moment afgenomen. Oké. Okay. Maar dat hoeft niet ernstig te zijn. Als je de verkeerd omweg gegaan, komt de klap Oké. Okay. Maar ik neem aan dat jij, koor uh, stem, dat je een redelijk gezond bent. Klopt allemaal wel wat te zeggen. Ik ben nu wel gezond, maar twee jaar geleden niet. Toen had ik uh, zware kanker. Dat ja, bedoel ik ja. Ja. Dus nu zit je in een zeven jaar, toen zat je in een zes jaar. twee jaar geleden zat je in een vijf jaar. En dan zit je in die stresspunt en dan komt heel die rolstoel eruit. Wat, uh, wat betekent dat dan voor mijn toekomst? Hoe ziet u mijn toekomst tegemoet? Ja, nou, ja, als je bij mij privé zou komen, zou ik gewoon oefeningen geven. Ja, ja. Ik ben heel simpel, ik ben, ik ben geen dokter, ik wil helemaal niks. De mensen, als ze bij mij komen, geven ze alleen maar ademhalingsoefeningen, de ja. De Elementen ademhalen en dan geef ze bloesems bij de rest zoeken we uit wat voor hun het beste is. Ja. En op een gegeven moment zien ze dat zelf. Ja, ja, ja. Alleen, het is dus wat, bij mij kreeg ik ik kreeg daar in mijn tafel en er lag een boek op. de goddelijke driehoek En ik las dat. En er stond een plaatje bij de tarotkaart. En ik verrekt, dat ander boek lag er ook op tafel. Ja. En dan, ik denk, verrekt, dat boek. Dat, het volgde elkaar op en die boeken lagen zo op de tafel. Zonder dat ik er bewust naar gezocht had. Ja. En ik denk, wat is er zeg het, ligt, het Het ligt gewoon... De kennis van alle mensen zit dan gewoon in boeken. Je kunt het gewoon opzoeken. Wat er ja. jou gaat gebeuren. Ja. Nou, vijf jaar geleden, moet ik het dus verder gaan. Dat is nou niet in deze context van tien minuten, kan ik het uitleggen. Hoor. Maar er hmm. zitten ook met planeten te kijken gewoon. Oh, okay. En twee jaar geleden, je kan Dan krijg je niet van de ene tot de andere dag. heb je naartoe gewerkt. Hè? Ja, dat klopt. Ik had een hele ongezonde, ongezonde leefwijze. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat, maar als je, uh, ik zeg gewoon, van, uh, doe dit, doe dat. Ik maak alle kennis die er is op de wereld, spiritueel, bij elkaar. Ja, ja, ja. Ik kijk, al, al, al wijspreker moet je trof, trommelen van de dingen in Zuid-Afrika. Doe dat. Als je dit bedoelt, dan moet je dat doen. Het staat gewoon allemaal in de boeken en je kunt er gewoon doen. Je kunt jezelf helpen. Ja, ja, ja, ja. Als jij daar nou gewoon kijkt, als ik daar nou gewoon kijk, je hebt dezelfde levensgetal als ik. Ik ben 21, 8, 9, 42. Dat is ook 27, 9. Ja. Kun je gewoon kijken, gewoon. Ja, ja. ja. Je hebt je eigen toch te veel gehecht aan alles. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De Ten Garrits Weekend Mix. Ten Weekend, Weekend Mix. Check. Check. www.tengarritsweekendmix.nl voor de playlist en de wekelijkse download. De Ten Garrits Weekend Mix is jouw wekelijkse dance update. Dance update. Dance update.